Dag, Maarten. Dag, meneer Beerta. Hebt u het overleefd? Ik heb het overleefd. Had u gedacht dat u een reis naar Israël zou krijgen? Niet gedacht. Wel gehoopt. Ik ben er bijzonder mee in mijn schrik. Mijn vader heeft ook een reis naar Israël gehad. Ja. Als je directeur bent, krijg je tegenwoordig een reis naar Israël. Dat was vroeger wel anders... Vroeger kreeg je een leunstoel. Niet als je directeur was. Neem jij de leunstoelen, ik neem de tafel. Ik kan ze niet alle drie tegelijk nemen. Dan neem je ze één voor één. Wat kreeg je dan als je directeur was? Dat weet ik eigenlijk niet meer. Daar zouden we eigenlijk een vraag over moeten stellen. Ja, noteer dat. Ja. Ja. Oh, oh, oh. ja. Balk is een dynamisch persoon. Ik mag dat wel. We hebben het nog niet over mijn bureau gehad. Dat blijft uw bureau. En kan het hier blijven staan? Natuurlijk. Waar anders. Dank je. Misschien zal ik nu wel eens moeten vergaderen hier. Maar als u daar geen last van hebt, kunt u gewoon blijven zitten. We moeten het er nog over hebben hoe je me nu voortaan moet aanspreken, nu ik geen directeur meer ben. Ik blijf maar gewoon meneer Beerta zeggen. Zoals je wilt. Met koning... ook oh, goeiemorgen. Hier is mevrouw Wigbold voor je. Dank u. Met koning? Met mevrouw Wigbold? Mijn man is ziek. Ah, <laughs> wat scheelt hem? Schrikkelijke hoofdpijn. <laughs> Dat is vervelend. De deur in de steeg ja. was niet open. Wilt u het doorgeven? Ik zal het doorgeven. Hij zal er morgen wel weer zijn of anders maandag. Goed, Wens u een beterschap? Dank u wel. Dag, meneer koning. Dag mevrouw Wichtbold. Wat is er aan de hand? Wichbold is hier. Wat heeft hij? Hoofdpijn. Hoofdpijn. Zegt die gebaar van ze komt dat ze met Hendriks belt... en als hij niet kan laat ze dan contact met mij opnemen. Om tien uur komt de eerste sollicitant voor de plaats van de gruiter. Dag, meneer Koning. Dag, meneer Slofstra. Hebt u twee jassen bij u? Deze is voor Schaarsma. Dat is mijn oude jas. De Schaarsma heeft al een jas. Ja, zo'n daar heeft hij toch niks aan met deze kou. Dag meneer Bosman. Ik, ik heet eigenlijk Wim. Ik heet Maarten. Kan ik je misschien helpen? Nee, maar als je in jouw de kachels wilt aanmaken... Dag Bart. Hé, hey, dag Wim. Ik loop het gebouw wel even door. Goed. Moet jij dit nou doen? Eerlijk gezegd is dit de enige plek op dit bureau waar ik me op een plaats voel. Zal ik het niet van je overnemen? Nee, dat niet. Als jij in jou en in mijn kamer de kachel gestaan wilt maken. Is Wichold nou alweer ziek? Dat is nu al de derde keer deze maand. Hij heeft hoofdpijn. Wel gevraagd of u Hendricks wilt bellen. Gelukkig dat we die tenminste nog achter de hand hebben. Nee, is het niet. Ja. Die pas. Geef u maar. Maarten en Nicolien.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 Je kunt niet blijven zeiken, maar als je nou vitrages neemt, dan kunnen ze jou niet zien, maar je kunt zelf wel zien. Maar ik wil zelf ook niet zien. Merkwaardig. En dan te bedenken dat je ook nog mensen hebt die niet willen zien, maar wel gezien willen worden. Dat zijn de normale. dat is zeker 50%. 50% is niet normaal. Jawel, in dit geval wel, want je hebt mensen die willen zien en gezien worden. En mensen die willen zien en niet gezien worden. En mensen enzovoort. Hmm vier groepen dus dus als één van die groepen 50% is dan is dat normaal. 90% is normaal. Of desnoods 80, maar niet minder. Nee, dat ben ik niet met je eens. En als twee van die vier groepen nou eens dus niet meer dan een half procent zijn, dat ben ik helemaal niet zo onwaarschijnlijk zelfs goed. Laten we er geen zaak van maken. Nee, omdat je verliest. <lacht> Peter heeft afscheid genomen. Oh. Ja, dat gebeurt natuurlijk ook. Na die laatste keer heb ik nooit meer iets van hem gehoord. Dat vind ik eigenlijk niet zo aardig. Na de laatste keer... hoor je nooit meer iets. Ja, maar zo bedoel ik het niet. Oh ja, ik heb een huisgenoot. Daar moeten jullie nog kennis mee maken. Over beer gesproken. Ja, daar dacht ik natuurlijk ook aan. <laughs> Kijk maar eens. Een slak. Hoe kom je daar aan? Uit de waterleiding Duinen. Maar zou hij dat wel prettig vinden? Denk je niet? In zo'n klein potje. Maar hij mag er ook wel eens uit. Nicolien is erg gesteld op slakken. Niet alleen op slakken? Op alle beesten, maar vooral op slakken. Als we wandelen of fietsen, zetten ze altijd alle slakken van de weg af. Dat doe je net zo goed. Ja, dat doe ik ook. Maar als er erg veel zijn, dan krijg ik er wel eens genoeg van. Laatst had het net geregend, toen lagen er honderden ook van die slakken onder huis, waar je vingers over gaan kleven... Dan denk ik aan die miljoenen die overal op de wegen liggen en dat ze achter je gewoon weer de weg opkrapen en dat we nog 25 kilometer moeten lopen. Maar Nicoline denkt niet zo. Jij ook niet. Ik laat het niet merken. Maar in stilte denk ik barst. Ach, dat zal wel cultuur zijn. Nee, gek, dat is plat eigenbelang. Het oprapen van slakken is cultuur. Ik dacht dat dat nu juist een primitieve drift was en dat de beheersing ervan cultuur is. Maar je denkt toch niet dat er één primitieve idioot is die slakken opraapt. Primitief is juist dat je ze doodtrapt. Dat dacht ik eigenlijk niet. Ik heb wel eens gehoord dat echte primitieven niet meer beesten doodmaken dan ze nodig hebben om in leven te blijven. Ja, omdat hun godsdienst hun dat verbiedt. Maar als ze een slak zien, dan trappen ze hem dood. Als ze niks anders te doen hebben tenminste. Misschien is de grens tussen natuur en cultuur wel niet zo scherp. Het is anders. Bij Nicoline is het... Verzet tegen de maatschappij en tegen de auto en automobilisten. Nicolien identificeert zich met die slakken. Ik heb dat minder. Elke aandrift is natuur. En cultuur is dat je daarmee ophoudt, omdat je anders doodgaat. <laughs> dan hebben planten en dieren ook cultuur. Ja, misschien is dat ook wel zo, waarom niet? Gelul. Hoe gaat het dan met je grootmoeder? Wel goed. Maar ze herkent alleen mijn vader nog. En ze maakt altijd ruzie omdat ze hem ervan verdenkt dat hij met de verpleegsters in een kast kruipt. Daar zal ze dan wel haar redenen voor hebben. Dat denk ik ook altijd. In de ergste fantasie, je moet toch iets van waarheid zitten. Of ze is onmenselijk jaloers, dat kan natuurlijk. Dat. Ze heeft ook de pest aan je moeder. Heb je dat verteld? Poos geleden? Herinner je dat niet? Nee, dat herinner ik me niet. Ik geloof dat ik me zoiets ook niet zou herinneren. Van de verhoudingen tussen mensen herinner ik me altijd alles. Meer dan van de mensen zelf. Hoe dat komt, weet ik niet. Nee, ik herinner me juist alles van de mensen zelf. Of ze brede vingers hebben. En hoe ze hun voet bewegen. Iemand op het werk bijvoorbeeld, die beweegt zijn voet zo. Als hij schaakt. Dat, dat doe ik ook. Nee, nee, jij doet het anders. Kijk. Nee, nee, nee, nou beweeg je voet heen en weer. Maar ik bedoel zo. Op ja. en neer. Op. Nee. Nee. nee, op en neer. Je kan het niet. Ik kan het niet. Of uh, bijna <laughs> En niet. Ik kan het niet heen en weer bewegen. <laughs> Gek. Heen en weer, daar is niks aan. Gek. Nee. Heen weer, op en neer. <laughs> De vraag is natuurlijk wat dat zegt van onze karakter. Nou. Wil jullie nog een kop koffie? Mm. Ik heb ook weer wat problemen op mijn werk. Zoals daar zijn. Met een vrouw natuurlijk. Als ik ergens werk, krijg ik altijd problemen met vrouwen. Dat had ik in de valeriuskliniek en Wolfheze ook. Als een vrouw het wit was, werd ik al geestdriftig. Wat is dat voor vrouw? Ze werkt op de administratie, Ada Koppenjan. Ze heeft wel twee kinderen, maar ze is niet getrouwd. Klein? Zwart? Nee, meer blond. Niet knap? Beetje smoezelig? Dik? Vettig haar? Ja, vettig haar heeft ze wel. Ik ben tenminste altijd weer blij als ze het gewassen heeft. En ook niet knap? Nee, knap is ze niet. En ze is ook niet erg aardig, eigenlijk. Zijn er nog geen andere vrouwen? De bibliotheek is er nog één, maar die is al zo oud. Nee, dat is niet het begon natuurlijk mee dat ik fantasieën over haar kreeg, en dat heb ik haar toen bekend. Dat had ik natuurlijk niet moeten doen, maar zo ben ik nu eenmaal. En toen zei ze dat ze dat nou juist van mij niet verwacht had. Dat valt me van je tegen, Frans. Hoe bedoel je? <laughs> ik deed het na. Nou. Oh. En toen? Toen heb ik natuurlijk weer ja. dagen nodig gehad om daar te komen, en op het ogenblik loop ik weer achter haar aan, terwijl ik weet dat dat niet goed is... En ik koop cadeautjes, die zich dan weer in mijn huis opstapelen, omdat ik me nog net weet te beheersen. Ik heb zelfs een dag niet gerookt voor haar, om een offer te brengen. En daar begreep ze niets van natuurlijk, want ze rookt zelf ook. Kwartel, <laughs> <Pardon, laughs> ze is dom. Ja, ik heb een keer ruzie met haar gemaakt en toen is ze meteen naar Van Kruisbergen gelopen. En die zei toen tegen mij, wat je in mevrouw Koppenjan ziet, begrijp ik niet. Want ik vind dat ze zo'n bloot gezicht heeft. Bloot <laughs> gezicht? Die van Kruisberg, lijkt me een aardige man. Ja, dat is hij ook wel. Beerta zou ook zo kunnen reageren. Ja. Misschien wel. Ik heb een mooie droom over Beerta gehad. Hij zat achter zijn bureau en toen kwam de gruiter binnen. Dat is de opvolger van Wiegel, die ken je niet. Toen Beerta zich naar hem omdraaide had hij een condoom op zijn neus. En die moest de er met zijn mond afnemen? Ja, een hele mooie droom. Heb je die ook aan Beerta verteld? Nee, aan Beerta vertel ik geen dromen. Ik heb onlangs nog een mooie droom gehad. Nou, we toch bezig zijn. Ja, ik droomde dat ik met mijn moeder op mijn schouders de Valeriuskliniek inging. Hm? Mijn moeder moest naar de vrouwenafdeling en ik naar de mannenafdeling. Daar bood een man me een philocactus aan. Heb huh? je hem op zijn bek geslagen? <laughs> nee, maar ik reageerde heel verontwaardigd. Van homoseksualiteit ben ik niet gediend, heb ik gezegd. Heel goed. Mooi droom. Ja, ik was er tenminste heel tevreden over.